De Vries wilde opnieuw beelden laten zien, die zijn gemaakt met een verborgen camera, maar de rechter besloot vrijdag dat de privacy van Koos H. zwaarder weegt. De misdaadverslaggever, SBS6 en producent Endemol zouden een half miljoen moeten betalen als ze toch bewegende beelden zouden uitzenden. Koos H. zit in een levenslange gevangenisstraf uit. In het programma blijkt volgens De Vries dat Koos H. nauw contact had met een inmiddels overleden vicepresident van de rechtbank Den Haag. Vorige week lapte de misdaadverslaggever de uitspraak van de rechter wel aan zijn laars door bewegende beelden uit te zenden. Toen was de dwangsom met 15.000 euro aanzienlijk lager. Minister Eurlings van Verkeer wil dat het vliegverbod zo snel mogelijk wordt versoepeld. Hij vindt dat er vluchten mogelijk moeten zijn op plekken waar de aswolk niet voor hinder zorgt. Hij gaat morgen tijdens een videoconferentie met zijn Europese collega's pleiten voor versoepeling van het vliegverbod. Eurlings heeft daarvoor al steun gezocht bij Duitsland, Frankrijk, België en Groot-Brittannië. Het is volgens de minister nog niet te zeggen wanneer er weer passagiers vervoerd kunnen worden. De politie heeft gisteren twee Fransen opgepakt... die met 28 kilo harddrugs wilden ontsnappen aan een politiecontrole bij de grens. Agenten gaven de auto een stopteken, maar de Fransen sloegen op de vlucht... en reden met 240 km per uur over de A16. Ze werden uiteindelijk gepakt nadat de politie een pistool op de bestuurder had gericht. In de auto werd 28 kilo cocaïne en heroïne gevonden... met een straatwaarde van zo'n 2 miljoen euro. Het weer straatwaarde van zo'n 2 miljoen euro... Het weer vanavond en vannacht helder. Het koelt af tot 3 graden. Aan de grond kan het licht vriezen. Morgen eerst zon, later meer wolken en 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 20 jaar en jij, oh, beleeft, jij het. beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. C -C Met, Met nu, Tap Zeppy. 668. Zijn we zijn begonnen. Dit tweede uur met James Asher. En weer geluisterd naar uh, disc nummer 1, Dance of the Light. En we gaan uh, op deze dubbel cd naar de volgende cd Rivers of Life. Het is een hele makkelijke cd, we staan maar twee nummers op. En weer nummer 2 voor je draaien. Ocean Swears. Goed, veel huis plezier voor de tweede uur van Ted Zappi.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 thought Ik heb het niet gedaan. This is our aloneness This is our time This is the mountain We all have to climb This is our destiny To the empty sky. Hij heeft zichzelf gezonden. Ik zag hoe menigmaal de hete tranen in zijn ogen stonden, omdat er nu geen anker was waarmee die was verbonden. Hij heeft zichzelf gezonden, hij heeft zichzelf muziek van Mike Rowland samen met uh, Jana Dugal. En natuurlijk een heleboel andere dames die samen dit koor uh, vormen. Deze mooie uh, CD, Symphony of Light. Natuurlijk uitgebracht via ons eigen Nederlandse label Oriade Music. En met dit uh, label gaan we ook afsluiten. Angel Chance van Erik Berglund. Uh, ja, dat, uh, ik zal er even inschrijven. We gelijk er misschien even wat van zeggen? Heerlijk lang nummer. Dit is nummer 3: Healing Angels. Mijn naam is Benno Veug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Tap Zeppi. Je kan het nog eens nalezen via zfmzandvoort.nl. En dan ga je naar Programma Info en dan kun je alles nalezen over Programma 668. Hele, hele goede nacht. Dag.